Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Nederlandse economie groeit volgend jaar... ...conceptrapport over hoe ze verwachten... ...dat de economie en de koopkracht zich volgend jaar ontwikkelen. Die ramingen zijn het uitgangspunt voor de rijksbegroting. De economische groei komt volgend jaar uit op 2,5 procent. Dit jaar wordt een groei van 2,8 procent verwacht. De werkloosheid blijft dalen. Het CPB zegt wel dat er steeds meer gevaren op de loer liggen... ...zoals internationale handelsconflicten, de brexit... ...en de economische malaise in Turkije. Honderden Amerikaanse kranten en weekbladen verweren zich vandaag tegen de aanvallen van president Trump op de media. Ze hebben allemaal een hoofdredactioneel commentaar geplaatst waarin ze waarschuwen dat die aanvallen op de vrije pers gevaarlijke gevolgen kunnen hebben. Trump introduceerde de term fake news en noemt journalisten geregeld de vijanden van het volk. In Frankrijk is ophef ontstaan. Nu blijkt dat 800 bruggen er slecht aan toe zijn. Op termijn zou er instortingsgevaar kunnen bestaan. Dat blijkt uit een rapport van de overheid dat er al weken lag... maar door de ramp in Genua nu is opgepikt. Ook in andere landen is discussie. In Bulgarije worden meer dan 200 gammele bruggen versneld gerenoveerd. In Spanje probeerde een krant cijfers op te vragen... maar bleek de toestand van de bruggen en viaducten in het land staatsgeheim. Er zijn deze droge zomer tot nu toe 39 boetes uitgedeeld... voor overtreding van het sproeiverbod. Nog eens ruim 150 mensen kregen een waarschuwing. Blijkt uit cijfers van de Unie van Waterschappen. De boete is minimaal 500 euro voor particulieren en 1500 voor bedrijven. De waterschappen controleren met vliegtuigjes en drones... op het naleven van het verbod. In 13 van de 21 waterschappen mag op dit moment nog steeds niet gesproeid worden... met water uit plassen of sloten. Het weer vrij zonnig, maar in het noordwesten ook wolkenvelden. Het wordt warm met temperaturen tussen de 25 en 29 graden. Aan het einde van de avond en vannacht gaat het regenen en is er kans op onweer. Morgen trekt de regen weg en breekt in het westen de zon door en het wordt 21 tot 23 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. We in de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw wat nergens anders mogen, zou terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest, daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende ging, daar springt de randstad uit de band, Dat staan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart vereen, dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren Zo dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan en met je tanden in je hand, jok je weer verder over het stand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent Dan loop je met de vrienden schaar een eindje langs de boulevard Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand Maar smiddags om een uur of vier dan komt de toppunt van vertier Dan komt een vriend die auto rijdt eens kijken voor de aardigheid Dan ga je even met hem mee en eindje rijden langs de zee Hij rijdt wel honderd met één hand en waart met tanden naar het strand dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat Trek je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand En s'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand Dan komt er een geweldig feest zoals er nooit in is geweest Dan wordt het strandvuur opgestookt waarop men lekker worstjes kookt En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand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 Maar de politie arriveert voor je weer lopen en hebt geleerd... zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje in lucht. Dat wordt dan een immense rel die eindigt meestal in de cellen. en is men daar helemaal beland en is weer rustig op het strand. Maar s morgens lig je weer in zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest en zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat en word je zelfs van binnen nat... aan de rand van Nederland, aan ons onverprezen strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onverprezen strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onverprezen strand. We zijn ja. weer terug. En bij ons zitten drie heren. Uh, David, Ko en Ricky. Uh, zij zijn de nieuwe bewoners van de Watertoren. Ja, dat klopt. Wat slim. Uh, nou, dat is nog afwachten misschien. In ja. de microfoon. Uh, ja. Sorry. Uh, ja, dat is misschien nog, of, uh, nog, uh, nog afwachten of het slim is. Ja. Uh, het is tot nu toe wel, uh, wel spannend en leuk. Ja. Maar, oké, okay, je zegt uh, het is spannend en leuk, jullie hebben het gekraakt. Uh, er stond niet gelijk een politieauto voor de deur van zijn jullie helemaal gek geworden, jullie moeten nee. eruit. Gelukkig niet. Dus dat is winst. Ja, zeker. We krijgen uh, meestal al goede re reacties van de buurtbewoners ook. is dus, Co, uh, die we horen ja, nu. Goedemorgen. Goedemorgen Co. In de microfoon koop. We, we ook, uh, het meeste wat we horen zijn goede, uh, leuke reacties van de buurtbewoners. Die zeggen, goh uh, eindelijk, er wordt wel wat mee gedaan, er wordt onderhoud uh, verricht. Uh, we doen natuurlijk niet... Onderhouden. We nu gewoon een Nee, jullie klein gaan hem niet op. verbouwen, de toren. Maar, nee, maar, heb, heb ja, ik, dat wordt iets te veel, maar uh, met, u, met opruimen zijn we nog wel even bezig hoor. Hier ja. hebben jullie gaslicht, water en dat soort dingen. Nee, we, gewoon nee. ouderwets s avonds, water van de PWA en een uh, gas, gasflesje om uh, eten te maken. Maar je moet koken en al dat soort dingen eten? Ja. Uh, uh, we hebben de afgelopen dagen weinig warm gegeten inderdaad. Uh, maar ja, broodjes, kaas doet het ook. Uh, water, uh, ja, her en der een kraantje vinden. Snel wat flessen vullen en... Uh... Dat is ook wel te doen. En elektra heb je niet echt nodig. Nou, Als je niet de hele dag je telefoontje nodig hebt, is het heel goed te doen zonder elektriciteit. M misschien zijn er mensen in de omgeving van de watertoren die uh, wanneer ze s'avonds gekookt hebben en nog een portie over hebben, oh. denken van nou, uh, lekker een breng, warme, prak. Een lekkere, oh. warme prak, breng het naar de watertoren. Want er zitten Graag. een paar gasten oh, die uh, okay. wel ja. behoefte ja. hebben aan een warme maaltijd. Ja. Dus uh, bij deze heb ik de oproep gedaan ja. voor jullie. Uh, Dat is leuk. heel lief. Okay. Nou is die watertoren hoog. Er zijn twee tanks boven elkaar. Ik vraag me af of er nog water in zit want dan heb je water zat. Ja, Ik denk het niet. Ja, tanks zijn twee, 2 4.000. Je hoort Ricky. Uh, nee, David. Oh, sorry, David. Excuus. We zijn twee tanks die zitten boven elkaar. Ja, die zijn empty. Er dus is ook maar geen die water die zijn binnen. Leeg. Ja, die zijn leeg. Uh, jammer. Ja, jammer. Ja, we hebben gedacht om uh, uh, diving school, ja. making in. Oh, dat zou helemaal mooi geweest. Ja. Er is for, een duikschool in Zandvoort. Klemmers. Dus. Ja. Zo attractie voor de voor de people. Also, voor mij is het uh, important dat de tower is, not het we that is going uh, nee, to Sorry. Nee, doe maar, doe maar, doe maar. Uh, that they not see that we are stealing it because the tower was empty. And ja, het was uh, leeg de toren yeah. en je steelt and, hem niet, maar je bewoont yeah, hem slechts en je wil er ook nog ja. iets van maken. Ja, yeah, the surrounding, the people from Zandvoort, we ja. see that they are very interested about the tower and, uh, ja. Ik denk dat er moet worden gesproken over. Nou heeft iedereen het er steeds over dat die toren onveilig is. Hè? En uh, dat, uh, dat, zeg maar, uh, je moet met de trap uh, naar boven, er is geen lift. Nee, dat, niet sowieso niet. Dus dat, uh... er is geen lift. Maar die en, trap is ook gevaarlijk. En, maar, uh, die trap is ook gevaarlijk. Hoe, hoe zien jullie dat? Um. De, uh, de onderste paar verdiepingen zijn nog redelijk uh, massief. Daar zitten de trappen ook gewoon aan de binnenkant. Dat is één groot betonblok, dat gaat niet instorten. Nee. Uh, maar waar die watertorens beginnen inderdaad, uh, de laatste paar trappen uh, die zitten alleen vast aan de buitenwand. En die buitenwand is, voor zover we kunnen zien, helemaal niet constructief. Dus die kan er best uitkomen vallen. Ja. Maar dat zou niet betekenen dat de rest instort. Dus wij gaan ook niet helemaal naar boven, want dat is toch een beetje eng. Het is iets uh, te gevaarlijk. Ja, ja. En we zijn nu de eerste twee, drie verdiepingen nog uh, helemaal aan het leegmaken. Er lagen heel veel, uh, veel dode duiven, heel veel vogelpoep, heel veel kapot glas. Uh, van alles en nog wat. Dus daar zijn we nu nog doorheen aan het gaan. Ja. En tegen de tijd dat we dat een beetje bewoonbaar hebben gekregen. Ja. Dan uh, ja, kijken of het inderdaad... Maar het uh, bewoonbaar, dat betekent dat je dus nu in een soort onbewoonbare situatie zit? Je, ik neem we aan hebben dat je... een matrasje en een dekentje. En, uh, ja. Ja, en dat vinden we oude... niet zo erg, het is maar dat is ook... Uh, met allen, ja. Uh, ja. Uh, dus beneden we ook in de doorgaan. oude studio's van ZFM. Uh, die zaten ja. een paar bovenin, toch? Nee, ja. we zaten, nee, zaten helemaal beneden. beneden. beneden. Ah. Ja. We hebben nog oude foto's gevonden, inderdaad ook. Oh, uh, ja. echt waar? Ja. Bewaren, hè? Ja, ja. Dat is natuurlijk. Heel ja. goed. Ja, we zijn ja. het <laughs> een beetje aan het versieren, inderdaad, nu weer. Dat, ja, heel ja. mooi. Zeker. En ook, dan wou ik uh, even uh, op een hele andere noot. Uh, volgens mij zijn er redelijk wat buurtbewoners die soms even langskomen. En die vinden het dan eng als er de hele tijd hondjes bij de deur aanslaan en blaffen. Maar die zijn eigenlijk heel schattig. Dus dan kan je gewoon nog even aankloppen om even... Oké, okay. er zijn dus geen gevaarlijke honden in de toren. Het zijn gewoon vriendelijke Gewoon even kennis te komen deze... maken. We kunnen gewoon, zeg, even, gewoon, even, jullie honden. gewoon even hallo ja. zeggen. Ja, ja. ja. ja. geen honden. <laughs> dus die, uh, maar ja, die, uh, die uh, willen dan soms wel eens blaffen. Maar dat betekent niet dat de mensen daarvan ook zo onvriendelijk zijn. Hoor. Nee. Wij blaffen niet. De nee. Nee. Ja, ook niet. <laughs> even terug, uh, jullie, uh, jullie kwamen dus uit uh, Haarlem. Ik uh, ben of Beverwijk en. Ik kom daar... uit Haalem dan? Ja, ja oké. Okay. Maar jullie hebben daar dus uh, ook gekraakt, hè? Gewoond? Ik wel. Ja, ik ja. nog steeds. Jij ook? Uh, ik niet meer. Ik, sinds uh, vorige week woensdag dus. Dus zijn we ook daar hierin uh, gegaan. Okay. Dakloos. Dus, ja. dus ja. jullie waren dakloos en jullie waren op zoek gegaan naar een nieuwe plek. En kwam het door de media dat jullie deze plek uh, in nou, het oog uh, kregen? Uh... En het kwam wel ongeveer zo uit inderdaad. Een beetje nadenken over waar, waar moeten we nou heen. En ja, we hadden het verhaal. Uh, uh, volgens mij van de watertoren was een aantal weken geleden stond het ook al in de krant in HLM. blijkt van ja, nou gaan ze weer moeilijk lopen doen. Nou ketst weer alles af. En dat ding staat al zo lang leeg. Ja, we zijn het ook. een beetje zat. Ja. Hoe lang is het al leeg, weet je dat? Volgens mij is er ja. in 5 of 96 is er ja. voor het laatst, ja. laatst iets gebeurd. 2001. Ja. We hebben melk gevonden. We hebben melk gevonden van. Uh, 2010, Coca-Cola Light, uh, Fanta, <laughs> Chocomel, uh, uh, kapje boven, stillborn. Daar kun je dus <laughs> yeah. aan zien aan de houdbaarheidsdatum <laughs> ja. hoe lang het geleden is ja. dat ja. daar ja. mensen zijn geweest. Die okay. dingen die gingen in 2001 al over de datum ja, inderdaad. Okay. Dus dat is, nou, dat is uh, 17 jaar geleden was dat al niet meer te drinken. En dat staat <laughs> er dus ook nog steeds. Ja. <laughs> ja. Heel bijzonder. Is, maar, uh, je, je, je, je, jullie zijn dan... Uh, daar binnen gegaan uh, Een raampje openslaan denk ik om, uh... nee, We hebben ons manieren, maar we geen uh, beschadigingen Aan de pan nee, Hoe kom je binnen dan? Deur op slot Er zat uh, nog een, uh, nog een uh, kleine gaatje naar de kelder Met een heel klein plankje waar we net doorheen pasten en, uh, en toen konden we van binnen Wel weer de, de ja, uh, slot vervangen Buitendeur open doen En die uh, kunnen we nu dus ook gewoon gebruiken ja. dus... hey, En jullie hebben contact gehad met de eigenaar van de watertoren? Uh. Daar was ik niet bij maar die is wel een keer langs geweest ik heb contact gehad. Dus was uh, een maandag 9 uh, uur. Hij uh, probeert nog binnen te komen. Zaterdag uh, de wind heeft de uh, plankje weggeblazen. Ja. En dan hebben ze gezien dat ze uh, is blokkeerd van binnen. En dan heb ik gezegd ja, hallo, kraker. Ja. <laughs> heb hem de papieren gegeven. En dan hebben ze gezegd ah, oké, okay. ja, dan is goed. Dan ga ik naar de police. <laughs> dat ja. was alles. Dan heb ik niets meer gehoord. Niks meer gehoord uh, en het was is gewoon de goed. Is er langs geweest? Uh, kan, ja, twaalf uur later. Gewoon om te constateren dat er mensen zitten en uh, die zeiden ook ja, omdat ze het gewoon geconstateerd hebben. We hebben niet ingebroken, we, we, we maken niks gesloopt. Niks gesloopt zeggen, ja, voor, voor nu in ieder geval zitten we uh, wel goed, uh, zij ik mogen. Maar eigenlijk zijn jullie nu het voorwerk aan het doen voor wanneer er straks echt serieus gewerkt gaat worden aan de, aan de watertoren, want ook dan... Als het eindelijk mag gebeuren. Als dat eindelijk mag gebeuren, dan moet er natuurlijk toch uh, heel veel uh, geruimd worden en opgeruimd worden. En eigenlijk zijn jullie nu gewoon onbetaald het voorwerk aan het doen, dus... Bijna Misschien. wel, ja. En dan, en dan hopen we dat we ook uh, een kleine een klein vuurtje in de bevolking van Zandvoort weten aan te wakkeren. Uh, waarbij het nou, van ons uit is het idee als mensen uit de buurt. Um, de toren ook willen behouden. Als mensen er ideeën mee hebben. Als mensen zelf een beetje willen opknappen. Kom maar kom allemaal langs, is leuk. Ja. En dan gaan wij de politiek wel vertellen hoe, wat ze met die toren moeten. En niet, en niet andersom. Dat we het geld de politiek laten vertellen wat er met onze toren moet gebeuren. Ja. Sorry, dan zeg ik onze toren, maar ja, ik, ben, ik kom van... helemaal niet uit Zandvoort eigenlijk. Nee. Maar toch is het meer, het meer onze toren, jouw toren dan als... Ja. Dus ik denk, de, de, de ik denk de dat de gemeente ja. eerst even goed naar de mensen in Zandvoort moet luisteren. En ervoor ja. zorgen dat uh, de hele toren niet alleen wordt behouden, maar dat die veilig wordt opgeknapt. En ja. dat het een uh, publieke functie krijgt. Ja. Ben je, je ook nog een watertoren heen, heen, heen gelopen? Lijkt me... Ben je al om de watertoer heen gelopen? Want er vallen steden naar beneden. Je ziet aan de zuidkant dat er grote scheuren in zitten. Ja. Omdat die toer aan het torderen is en het draaien is. Hè, warm ja. en koud. Dat is volgens mij dat, dat is al een hele oude... Uh, uh, ...bekende constructiefout. Um, en die begint dus inderdaad pas vanaf een aantal verdiepingen hoger. Yep. Uh, en dat is dus wat ik ook zei... ...dat is, ja, dat is naar, naar buiten toe kan dat omvallen. Daar staan ook een aantal hekken er al omheen. Uh, gelukkig. Maar die scheuren ja, zien er niet zo erg uit op zich nog. Het is... Ja, ik denk als het inderdaad heel hard waait of met storm dat het misschien wel iets kan gebeuren, maar het, het gaat niet zomaar instorten of zo. Nee, dat kan dat, niet. Uh, nee, nee. Nee, nee, het is maar geleden. inderdaad, het is wel redelijk gevaarlijk dat er dingen inderdaad, ja. Het scheurt door, dan gaan we dingetjes loszitten en zo. Dus dat is, uh, ja. Kijk, binnen zit je veilig, maar buiten moet je er niet omheen lopen, zeker niet met storm. Want nee, precies. Nee. Dan moet je echt een helm opzetten. Ja, Minstens Maar nu hebben we natuurlijk een goed fantastische zomer. Hè. Het is prachtig weer en uh, dat, dat is natuurlijk al een hele tijd zo. Uh, S'nachts uh, is het niet koud. Uh, het koelt wel lekker af. Dat is meer omdat het prettig is dan dat het vervelend ja, is. Kun je eindelijk slapen. En gelukkig zijn er nog wat raampjes uit de toren. Dus het tocht een beetje het lekker Het tocht door. ook nog een is beetje fijn, hoor. Maar goed. Want uh, om de voordeur open te laten staan is dan toch ook een beetje twijfelachtig nog op dit moment voor ons. Dus. Maar het wordt natuurlijk wel kouder straks. Ja. En, en wat is dan de planning? Wat, wat denk je dan te kunnen gaan doen? Meer dekens vinden. Ja, <laughs> nee. meer dekens vinden. Het is een uh, normale krakkerlife. Uh, Wie fix, uh, we, we fixing up? The, je maakt het zo in orde dat, dat het winter, zijn, winter klaar uh. wordt. Ja, ja. Last, in de laatste kraak, in, uh, uh, in uh, Pelsenoord ja. hebben, hebben ze ook over overgebouwd, dat hebben ze met vuur, hebben ze ja, Ja, want ik bedoel het moet het moet wel veilig blijven hè. Dat ja, het is het ja, dat is het zeker. allerbelangrijkste. Ja. Niet alleen maar <laughs> uh, voor jezelf, maar ook nee. voor de omgeving. Nee. A lot of uh, our people uh, we we are not just three, we are more than three, but we are also working. we, uh, we have, Je hebt een baan Ja, uh, yeah, we we know how to I I can welding, I be machine mechanicer Maar aan de weekend oh, okay. uh, doe we ik koken. Je bent een technieker. Ja, de weken doe ik koken, onder de weken doe ik nog voor mijzelf uh, een ste steen leggen. Dat was bestrating. bestraatting. Bestraat leggen, ja, oké. Okay. Heb, uh... Hebben jullie alle drie werk? Ja, ik uh, ben uh, heftig chauffeur. Dus, uh, als bijbaantje, ik heb nu uh, schoolvakantie, maar ik volg ook een uh, opleiding. Dus uh, even voor... en als ik dat niet doe, ben ik bezig met de band. <laughs> maar je zit op school ook nog, hoor ik. En nu nog wel. Ja, nu niet meer. Ik zit uh, schoolvakantie. Zomervakantie. Ja. Maar uh, als die voorbij zit ik wel nog op school. En waar ga je dan naar school? Uh, in Haarlem. In Haarlem. Ja. Oké. Okay. En dat is prima te, te combineren. Ja, zeker weten. Okay. kleine uh, tien minuutjes. Het is een paar korte nachten dus in binnen, ja. Het is <laughs> twee, drie uur geslapen. En we dan een nieuwe, nieuwe beelding kraken. dan we, ja. Het is dat leven. Maakt dat gebouw geen lawaai? Ja. Want ik... ik ik kan me zo voorstellen dat zo'n oude toren die kraakt en die... Want nou nu dan misschien niet omdat er geen wind is, maar... Nee, we hebben er toch nog weinig van gemerkt eigenlijk... Um... Het enige is wel omdat er natuurlijk heel veel gaten in de ramen zitten. Dat we aan het begin vooral, dat er overal dingetjes ritselen. En dat je dan toch inderdaad bijna paranoïde wordt van... Hé, hey, er beweegt van alles, er is van alles. En dan ja. is het alleen maar een gordijntje. Ja, ja. Of uh, vogels die binnenkomen. Iets wat een beetje wankelt. Nee, nee, dat niet. Nee, nee. nee, vogels nee. niet meer. Oké. Okay, nee. Die komen dus nu niet meer binnen. Nee, we gaan er zelfs van uit dat... Um, um, alle vogels die we hebben gevonden zijn waarschijnlijk daar gewoon een keer opgesloten. Die zaten daar en het, het is waarschijnlijk zijn... Hebben ze ooit een keer al die, al die, uh, die platen hout tegen de kapotte ramen gedaan. Terwijl die vogels nog binnen zaten. Dus we hebben er ja, letterlijk tientallen uh, ja, Kadavers. Uh, dode duiven uit moeten, uit moeten halen. Maar we ja. hebben ze daarna niet meer binnengezien. Oké. Okay. Dus... Nou ja, misschien hebben die wel een natuurlijke uh, link ergens... dat is, ze is denken, nu een, moet ik er een, niet meer zijn. Is er een sociale plicht van de gemeente of van wie dan ook... om te zorgen dat er water is en elektra is? Uh, nee. Uh, die plicht is er niet... Um, maar op het moment dat de aansluitingen er zouden zitten, zouden we wel gewoon uh, de PWN en uh, de NUON kunnen informeren van wij willen de aansluiting. Dit is, uh, nou, dan geeft één iemand zijn rekeningnummer op en dan kan het daar gewoon vanaf gehaald worden. Maar voor zover we tot nu toe maar hebben de gezien... aansluitingen zijn er? Nee, uh, alle stoppenkasten, alle uh, watergasleidingen zijn allemaal vanaf het punt dat het binnenkomt, zijn allemaal uh, ja, gewoon uh, afgeknipt, uh, verzegeld en dichtgemaakt. Dus dat is voor ons waarschijnlijk ook lastig om nog aan te gaan sluiten. Uh, en dat is met uh, gas op zich geen probleem. Kan je gewoon met een klein campingstelletje en een losse gasles kan je alsnog gewoon koken en koffie zetten? Zo uh, laaf Water is dan, ja, hier in de buurt, ja, je kan wel uh, water naar de zee dragen, maar dat, ja, dat schiet niet op, dat kan niet. Dus we moeten, we zijn nu uh, een beetje langs de boulevard lopen. En dan zie je her en daar wel eens een kraantje. Of uh, als je wat mensen in de tuin ziet zitten, dan vraag je nou, mogen we even een paar flesjes van u vullen vandaag. Ja. En Elektra is dan nog, ja, als we wat mooier zouden willen klussen, want het moet nu allemaal met de hand. Dan zou ja, een, ja iets met uh, een paar accu's of een klein beetje stroom, is wel makkelijk. Maar dat is nu nog, uh, het is nog even afwachten, nog een beetje bijkomen, kijken hoe de buurt reageert. Ja. De uh, politie was heel relaxed. Uh, we gaan uh, een deze dagen nog even bij het gemeentehuis langs ook. Ja. Om toch even uh, bij de raad uh, een beetje te peilen van, uh, wat is nou eigenlijk jullie eigen idee? Als jullie alle externe partijen even even weglaten laten. nu eerst. Maar ja. wat is jullie achterban? Wat zijn jullie plannen? Wat zijn jullie ideeën? Ja. En dan uh, ja, kijken wat we, waar we naartoe kunnen werken. Oké, okay, nou, nou zijn dat, jullie aan het, het klussen zou daar zijn met uh, ja. het restaurantje we kunnen openen binnenkort. <laughs> dat Boven. Zou, nou, dat kan nog dat zou het uit. leuk nou. zijn. Maar dan hebben we inderdaad wel water, elektra ja, en ik gas nodig. De ramen die is nog niet begaanbaar. Nee, nee. Nee. nee, Misschien dat we dat ook een paar verdiepingen lager moeten doen dan toch maar. Ja. <laughs> nou hebben jullie dus. Uh, jullie zijn aan het werk daar. Jullie zijn aan het klussen daar. Nou. Kun je aangeven of dat er iets is waarvan je zegt, nou daar zouden we eigenlijk wel blij mee zijn als we dat zouden uh, kunnen gebruiken. Dus mensen iets zouden kunnen doneren. Ik, bedoel, ik heb het niet over geld, maar ik heb het over uh, gereedschap bijvoorbeeld. Ja, lastig. Um, wat we hebben gezien is uh, uh, bijvoorbeeld alle kozijnen uh, onderop, die zijn heel lelijk. Ik ga ervan uit dat bij het renoveren zal alles er ooit helemaal uit moeten. Maar tot die tijd kunnen we best een beetje verf wegkrabben. En in ieder geval onze verdieping weer een beetje schilderen van buiten. Dat soort dingetjes. Okay. Ja, dus als iemand nog een kwastje heeft liggen of een potje bijts. Maar dan zie ik al meteen weer het probleem. Dan hebben we waarschijnlijk ook een ladder nodig om daarbij te komen. Ja. Uh, de meeste dingen gaat allemaal wel. Op zich zou uh, ja, als er mensen zijn waar we water zouden kunnen halen. Of ja. uh, die zo nu en dan uh, een flesje water zouden willen, vol, uh, uh, uh, willen vullen voor ons. Zou al heel veel schelen. Um, nou, bij deze ja, vraag ik mensen zowel, of dat ze wat water de, zouden de, kunnen brengen. Want dat kan natuurlijk er ook, hè? kleine he? restjes warm eten over zijn, ze nu en dan. Precies, precies. Sommige um, mensen koken toch altijd wat um, ruimer dan uh, wat ze ja. nodig hebben. Op water, brood en pindakaas kan je makkelijk weken maandenlang leven. Dat is geen maar probleem. Maar een warme maaltijd maar is wel heel lekker. Als je echt hard bezig bent, dan is, het, uh, ja, is dat soms wel eens fijn. Oké, okay. nou bij deze hebben we en Voor de, de, de rest, wintermaanden, ja, uh, de dekens. Een beetje liefde is altijd fijn, zeg maar, inderdaad. En wat ideeën? Nee. En een beetje een, een gesprek. Nee, ze onderling. kunnen dus gerust een keer aankomen bij jullie en ja, gewoon ja, in gesprek PC. gaan. En, en dan oh, ook die zien. oude enge verhalen van ja, over die, die krakers. Enge, dat is helemaal niet waar. Nee, nee, nee. Okay. Nou, jullie, ik zie jullie nu hier. Het is jammer dat we dus Kom geen mee, uh, radio <laughs> kunnen zien. Maar jullie, jullie gedaan, ja, hoor. Speciaal <laughs> voor ons gedaan. <laughs> dat is waar ook. De radio. Jongens ja. de spionieren. Ja. Ja. ja, en uh, veel geluk. Dank u, Dank u wel. Succes u wel. Bedankt. en bedankt dat jullie gekomen zijn. Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging. Aan tafel is geschoven Hans de Gelder en Hans de Gelder is niet zomaar iemand. Want Hans de Gelder die is een, bezig met een groot foundation event en dat betekent dat op 8 augustus, woensdag, om 4 uur bij de Safari Lodge in Zandvoort een actie gaat starten. Maar je bent al met betere acties. Maar wie is Hans de Gelder? Hans, leg het even uit, wie ben je? Nou, ik ben Hans de Gelder, ik woon eigenlijk al, ik ben geboren in Haarlem, maar mijn leven lang eigenlijk altijd al in Zandvoort geweest. Vroeger kwam ik al bij Sandy Hill, toen werkte ik nog bij uh, de, de, Wilma en Norbert in Haarlem ook. Toen kwamen we, dus zei toch op het strand, toen waren we aan het pedelskieren, weefskiën. Uh, uh, eigenlijk heb ik altijd een binding gehad met de zee en met Zandvoort, daarbij ook. Van hij mee, je schipper? Ik ben uh, nou, van oost china ben ik ondernemer eigenlijk. Want ik heb een café-restaurant gehad, uh, importbedrijven gehad. Maar ik ben wel als kind al begonnen met zeilen. Toen ik uh, tien jaar was, uh, gingen we op vakantie. En mijn ouders kochten een colibri, waar we gewoon uh, heel Nederland door tijdens de schoolvakanties. En elk weekend gingen we naar Alsmeer. Daar lag dan de boot, hadden we een eilandje. Dus ik ben eigenlijk altijd wel... Met water. Met het water. Uh, ik ben ook naar de zevenschool gegaan toen ik uh, twintig was. Uh, dus in mijn jeugd. Ook bij de marine, mijn diensttijd gedaan. Dus altijd wel met water te maken gehad. Ik ben, <coughs> daarna ben ik eigenlijk de hele wereld overgezworven. Uh, ook als kapitein op privéjachten. Tijdlang op de beachen gewerkt, ook met privéjachten, vanuit Salinas Beach, tochtjes, met een tweemaal zeilboot. dus ik ben ook echt een zeiler. En ik ben in 2005 teruggekomen naar Nederland, omdat mijn vader op dat moment iets minder was, wou ik wat meer in de buurt zijn. Hij heeft uiteindelijk is hij nog 89 geworden en tot verleden jaar nog eigenlijk doorgegaan. Maar toen ben ik, heb ik de binnenvaart ben ik, heb ik ontdekt. En een tijdje op tankers gevaren, ook chemietankers. Eh, niet even gezond altijd, dat kan ik ook wel zeggen. En toen ben ik de passagiersvaart ingegaan. Dat is eigenlijk al in 2007 tot nu zit ik in de passagiersvaart. En vaar ik tussen Amsterdam, Basel, Boedapest, eigenlijk alle grote rivieren, de Moesel. En uh, op dit moment werk ik voor Christel Cruises, dus een vrij nieuwe firma. En daar heb ik eigenlijk heel veel geluk mee. Heb ik in november ben ik daar begonnen met als ZZP'er proefvaren... En ik heb net per 1 februari een contract met ze getekend, want het beviel mij goed. En beide kanten ging het goed. En zijn dat dan uh, tochten waar mensen zeg maar in Nederland opstappen en dan helemaal doorgaan uh, naar? Nou, om een voorbeeld te geven, uh, mensen stappen in Amsterdam op. Achter het Centraal Station zie je ze heel vaak liggen, die grote schepen. 135 meter schepen. We hebben 105 passagiers en 70 bemanningsleden. Nou, dan ben ik eerste kaptein. Dus ik ben verantwoordelijk dus voor 105 passagiers en 70 bemanningsleden. Speel hè? Uh, ja, en dan doen we een twee tweeweekse tocht om een voorbeeld te geven. En dan gaan we Amsterdam, Antwerpen, Nijmegen, Keulen, uh, Cochum, Koblenz... En dan helemaal door naar Basel, via Straatsburg-Basel. En dan varen we terug de mijn in, richting Frankvoort. En dan gaan de mensen twee weken later weer van boord. En dan twee weken later komen de nieuwe mensen en dan doen we hetzelfde toertje terug. Weer terug ja. En als ik dan in Amsterdam ben, dan komt mijn collega en die lost mij af. Dus ik werk vier weken. En dan vier weken ben vier ik vrij. Ja. Maar Hans, je gezondheid is niet goed. Nee, ik ben geconstateerd uh, 3 mei... Ik kwam eigenlijk terug uit zuid afrika want ik was aan het kitesurfen. En ik ben een vrij extreme kitesurfer. Ik spring vrij hoog en ik, ik vaar met hoge golven. Een sprong verleden jaar was 17,4 meter. Dus dat is dat hoog. Is, dat is hoog. Dat is Zeker op mijn bommetje. leeftijd. <coughs> 57 voor de luisteraars. Uh, uh, 57, ja, ja. Bijna 58, ja. september. En... <coughs> Toen had ik een beetje last van mijn schouder en ik ben naar een gierpakte geweest, uh, acupunctuur, ook bij de arts geweest. Die hebben me doorgewezen naar de visio, wat ze dachten tot het parasitis was, uh, slijmbeursontsteking in de Nederlandse taal, uh, overbelasting van, uh, van je spieren. Uiteindelijk bleef het maar doorzeuren. Ik lag toen met het schip in Amsterdam, ben ik even naar de huis, huisartsenpost gegaan. En daar heeft voor de zekerheid de arts mij even doorverwezen om een foto te maken. En ik had de inscheping en uitscheping. Dus nieuwe, nieuwe gasten kwamen aan boord. Dan moet ik ook altijd een safety briefing doen. En uiteindelijk pak ik mijn telefoon weer terug na die briefing. En zag ik een miscall van de arts. Nou, niet het ziekenhuis, maar van de, van de arts. Of ik nog even langs zou komen. En er was gewoon duidelijk een, een, een vlek te zien op mijn long. Nou, en dat was 3 mei jongsleden? Dat was 3 mei jongsleden. Nou, dan ga je dus de molen in, zoals ze dat noemen. Dan uh, ben ik gelijk van boord gestapt. Een collega gebeld die is aan boord gekomen. En vanaf dat moment, PET scan, CT scan. Uh, uiteindelijk bleek het dus gewoon longkanker te zijn. Uh, een tumor van 7,5 centimeter, die door mijn ribben heen gegroeid was. Dus gelukkig achteraf gezien. Want ik had er heel veel pijn aan. En omdat je er pijn aan hebt zijn we erachter gekomen toen ja. ik tot de kanker had. Want het is nog steeds een feit met longkanker tot 80% aan de verkeerde kant van de medaille zitten. Omdat ze vaak te laat erachter komen en uitzaaiingen zijn. Ja. Ga door. Ik ben, ik ben dus uh, uiteindelijk... Uiteindelijk ben ik dus uh, wel aan de goede kant van de medaille. Ik ben ook uh, na alle onderzoeken bij het AVL terechtgekomen. Anton van Leeuwenhoek ziekenhuis. En dat kan je rustig zeggen is een van de beste ziekenhuizen ter wereld op het gebied van kanker. Uh, daar heb ik nu 24 bestralingen en 24 chemo's. En dat is tegenwoordig zo, je krijgt een hele kleine hoeveelheid chemo. 12 milligram en dan vijf kwartier later bestraling. En dat is een hele gerichte bestraling. Vandaar dat ik ook nog mijn haar heb. Ja. Dat is eigenlijk de nieuwe ontwikkelingen van, van... Maar die behandeling heb je nu achter de rug? Die heb ik achter de rug. Daar ben ik twee weken mee gestopt. Nu heb ik volgende week donderdag... weer een CT-scan en een PET-scan... om te kijken wat die chemo en die behandeling gedaan, gedaan ja. heeft. En dan uiteindelijk word ik in september... als, als het niet uitgezaaid is nog steeds... Hè, want vooruitgaande tot het allemaal goed is nog... Dan word ik geopereerd en dan gaan ze alles wat dus aangetast is, en dat zijn de ribben, longwand, longkwap en een deel van de onderste longkwap van mijn linkerkant, die gaan dan uit. En als, het, als ik dan geluk heb, ben ik kankervrij. Maar dat betekent niet meer kitesurfen. Dat houdt in tot ik, wat ik zeg, ik ben een extreem kite, ik kan niet een beetje heen en weer varen. Ja, je moet springen. Dus ik, ik moet springen, hoge golven. Ja. Dus uh, voor mezelf heb ik gewoon gezegd van nou, uh, ik, ik maak een duidelijke keuze. Ik heb nog een prachtige toekomst met mijn werk en met de andere dingen die ik wil doen in het leven. Ja, want dat zou je dan wel weer kunnen doen je werk. Ja, nee, ik heb tien jaar, jaar gekijkt. Ik heb tien jaar ook de, in Brazilië, Zuid-Afrika gewoond, acht jaar. En alles draait om het kuiten. Ik heb nog een Toyota Hilux uh, volledig gerikt voor uh, roadtrips te doen. Nou, ik, mijn hobby is ook fotografie. Dus ik ga me meer richten op de fotografie en gewoon ook uh, roadtrips naar Namibië, Botswana. Die, die mooie tijd die je hebt gehad, die nemen ze niet meer van je af. Die heb ik gehad en daar kan niemand van me afnemen. Ja, precies. Maar wat en, ga je nu woensdag 8 augustus doen? Uh, woensdag, uh, omdat ik de dus stop met kijken. toen heb ik uh, contact genomen met de AVL Foundation. Want ik wil mijn kites veilen en dat wil ik dan do doneren aan het ziekenhuis. Aan de, de research en development. Want het geld wat opgehaald wordt, dat wordt alleen besteed aan research en development. Ja, maar het geld wordt opgehaald, wat doe je dan? Nou, wat we gaan doen is, we hebben een barbecue. We hebben live music we hebben uh, DJ Erik Vassen, die gaat uh, ook een lokale jongen hier uit Zandvoort, die doet de DJ en mijn kites die worden geveld uh, de spot bijvoorbeeld die heeft een kitesurfclinic uh, kliniek uh, geven ze cadeau die geveld gaat worden op het moment dat je ook naar de website gaat van de foundation, daar kunnen mensen storten. Nou, ik heb dus uh, in feite door mijn klantenkring ook in de scheepvaart en uh, passie heb ik een heel groot bestand van mensen. Uh, ook hier in Zandvoort ken ik heel veel bijna iedereen. Dus ik hoop eigenlijk zoveel mogelijk geld op te halen voor de AVL Foundation. Dat, ja, precies. Dus, Hè, voor het, het goede, goede doel. Zandvoort komt naar de Safari Lodge op 8 augustus om 4 uur. In ja, de middag. Het, be het, begint, het begint om 4 uur. Uh, het gaat door tot s'avonds 12 uur. Uh, rond een uurtje of na de barbecue. Gaan we dus mijn keits veilen. En nog een aantal andere dingen veilen. Die gedoneerd zijn door diverse bedrijven. En uh, in feite is de wens om zoveel mogelijk mensen dus naar de safari lodge te krijgen. Nog um... even voor de mensen die dat niet weten. De safari lodge dat zit op de zuid. Ja. En tussen ja. welke stranden is dat? Uh, het is Boulevard. Het oké. Boulevard Palace nummer 2. Ja, Boulevard Palace nummer 2. Ja. Ja. Oké, okay. en uh, ik zie hier dat er, er is een barbecue van 23,50. Ja. Dan is er dus de veiling van de spullen die door jou gedoneerd, maar ook door Mouw, andere, andere mensen uh, zijn gedoneerd. Uh, Erik fase DJ wel bekend hier in het dorp komt de muziek verzorgen. En dat, dat en ik, kan die. Dat en, weet ik heb, ik. en ik heb een gelegenheidsbandje, die dat zijn eigenlijk twee bandjes die samengevoegd zijn. Maar dat zijn allemaal jongens van het conservatorium. En die gaan gewoon lekker jammen en die maken. Gewoon, de, muziek maken. gewoon lekker muziek maken. Nou. Je kunt je de, aanmelden. De AVL Foundation komt zelf ook. Die, die gaat zelf ook nog wel het een en ander zeggen over wat ze doen en wat ze, waar ze voor staan. Ja. En om maar één, één voorbeeld ook te geven. AVL, het Anton van Leeuwen ziekenhuis, is zeg maar het eerste ziekenhuis in de wereld. Wat op dit moment ook de tabaksindustrie heeft aangeklaagd. En dat is eigenlijk iets heel moois. Want die zeggen ook, de rokers, want er heel veel mensen met kanker die hebben gerookt. Die zijn niet schuldig, die zijn gewoon verslaafd geraakt. Sommige heel jong, sommige heel oud. Alleen de industrie, die promoten en die doen allemaal stoffen erin tot je verslaafd wordt. Ja. En dat vind ik dus ook eigenlijk iets heel moois tot een ziekenhuis. Een, een ziekenhuis, zeg maar de ja. tabaksindustrie aangeklaagd heeft, waar ik dan ook voor sta. Ja. Ik ben zelf ook een roker geweest. En ik moet gewoon heel eerlijk zeggen. Wat je doet, je betaalt voor alles uiteindelijk de prijs. In mijn prijs. geval is dat ook heel duidelijk ja. zo. Uh, mensen moeten zich wel aanmelden voor ja. het evenement. Nou, het belangrijkste is dat ze aanmelden voor de barbecue. Want Het ja, ja. is natuurlijk voor de mensen van de safari lots heel belangrijk om te weten van hoeveel mensen er zijn voor de barbecue. En de ja. barbecue gaat de hele avond door. Ja. Kost 23,50 euro. Maar als ze dan op Hans de Gelder aapstaartje iCloud.com even aanmelden met hoeveel mensen ze komen uh, dan wordt het voor de rest wel geregeld. En mocht dat uh, niet lukken, dan kunnen ze ook gewoon naar de safari toe gaan en even ja. daar zeggen van we komen en ja. we komen met zoveel mensen. Maar mocht het uh, uiteindelijk uh, op de dag zelf mensen die zich niet ingeschreven hebben. En die dan toch willen barbecuen. Dan kan het zijn tot het, tot het op is. Ja. Ja, dat nog één keer, een keer. Ik zeg even het uh, e-mailadres nog een keer. Dat is Hans de Gelder aan elkaar. Apenstaartje iCloud.com ja. En dan ben je aangemeld. Je kunt je aanmelden zo. Geweldig. Hartstikke okay. goed. Ik wens je erg veel succes nou, met dank deze u wel. happening. Belangrijker vind ik jouw gezondheid. Uh, dat komt daarna. Uh, ja, dat komt uiteindelijk, eerst. maar dat komt eerst. Maar dat, uh, uh, Uiteindelijk, dit is ook heel goed om je met je verstand met positieve dingen bezig te zijn. Want je kan wel thuis gaan zitten wegknijden, nee, maar dat helpt niet. absoluut helemaal niets. Goed. Helemaal niet. Klopt. Dus positieve energie Juist. is altijd goed. Heel goed. Dus ik verwacht ook mensen met positieve energie... ...die daar naartoe komen, komen, helemaal goed. Oké, okay. Dankjewel Dag. voor het komen. Bedankt. Dankjewel. Hier, neem mee. weer terug. Wij wachten op onze volgende gast. Ik wil nog even wat vertellen, want Freek Klaassen die was toen straks in alle haast en enthousiasme nog een paar dingen vergeten te zeggen. Hij wilde even zeggen dat vanaf heden worden de door hem ontwikkelde frames op basis van de wensen van mensen met de hand gemaakt. En dat zijn de mooiste en de lichtste aluminium frames. Dat heb ik bij deze even gezegd. Ja, aan tafel zou schuiven Michel Drommel. En uh, u kent allemaal natuurlijk Michel Drommel, uh, toneelspeler, taxichauffeur. Hij heeft alle beroepen een beetje gehad en een hele lieve man. Uh, hij heeft deze week veel verdriet. Zijn oudste broer is overleden en uh, we condoleren hem daar van harte mee. Maar ook zijn schoonzuster is deze week overleden. Ja. Dus, uh, die dubbel, heeft het even heel zwaar, dus uh, verdriet. vandaar. Hij heeft wel vanmorgen zijn eigen tent opgezet, die staat hier ook. Een hele bijzondere, mooie tent. Bij Aanzee, Strandclub 12, uh, is die tent te zien. Tot en, en met 5 augustus, heb ik dat ja, goed? Ja, ja tot en met 5 augustus. Deze tent is zo bijzonder, want de die hebben hem twee jaar geleden kunnen zien in het Zandvoortsmuseum. Daar heeft hij uh, uh, maanden gestaan. Ja, prachtig zag dat eruit. Met zand op de vloer en je kon daar naartoe. En dan kon je een foto maken in oude kleding. Oh, ja. Op een oud stoeltje. En daar stond de bar vol met... Flesjes prik van vroeger en dergelijke. Kogelflesjes zelfs. Ja. Nou, hij heeft die tent zelf gemaakt. En die staat nu hier op het strand. Het is echt een bezienswaardigheid om er even langs te gaan. Ja. Uh, het is echt heel bijzonder. Er uh, kunnen foto's gemaakt worden. Er is oude kleding, dus moet je even omkleden. En dan uh, proef je de sfeer zoals het vroeger was in Zandvoort. Ja, precies. Misschien nou, dat hij nog langs komt, maar waar gaan we... hij is eventjes in een moeilijk, moeilijke periode. En moest even de huis, dus misschien komt hij terug. Maar we gaan gewoon vast even beginnen met de agenda, Pieter. Ja, ja, ja. Uh, nou, we uiteraard hebben... tot en met 19 augustus in het Zandvoorts Museum Art with Pride. Ja. En uh, tot bij mooi weer, de Art Boulevard, hier de Boulevard de Vervoge, Vervoosjeplein. Diverse kunstenaars presenteren zich, dat is tot en met september. Ja. Nou, ik heb boven even gekeken. Die boulevard staat vol en iedereen is enthousiast van wat hier allemaal... Wordt uh, getoond. Dan hebben we tot uh, 5 augustus ook nog uiteraard het Reuzenrad Skywheel op het Badhuisplein. Uh, ik moet trouwens mijn kaartjes nog ophalen bij de studio, want die liggen daar klaar, hè? Ja, inderdaad. Ja. Is Wat krijgen we nou? Ik zie helemaal geen Reuzenrad. Waarom is die weg? Hij is bij de week al Nou ja zeg, helemaal. Wat zeg je over Dat oh. mag zo meteen. Ja. Konden Goed, dan hebben we tot november de EK Zandsculpturen Festival op de boulevard en in het centrum. Er staan diverse skant, zandsculpturen ja, er en er zijn prachtige dingen gemaakt door de artiesten. En wat we ook hebben, daar wil ik eigenlijk nog even wat over zeggen. Dat is tussen 4, 11 en 18 augustus de zomermarkt op de boulevard van Fozje. Dat is hier dus boven bij Strandclub 12. Uh, dat ging vorige week een klein beetje mis. Hè? Toen ja, hadden, we, hadden we een hoosbui. En die mensen die, uh, ja, waren misschien toch niet helemaal goed voorbereid uh, op de windhoos. En ik, ging, uh, even, ik kwam daar langslopen en ik zag heel veel tenten plat liggen op de boulevard. Maar ik zag dezelfde mensen ook weer terug staan nu op de boulevard. Uh, uh, heel goed dat ze gewoon toch weer teruggekomen zijn. En dit uh, hebben uh, nou ja, overleefd uh, zou ik bijna willen zeggen. We gaan naar de DNRT Super Race Weekend. Dus vandaag en het is morgen op het circuit van Zandvoort. Ja, ik was er gisteren bij, bij de eerste race. Heb je gereden? Nee, Ron heeft gereden. Oh. Die uh, okay. een niet onverdienstelijke racer is. Dan hebben we 4 augustus. 4 augustus dus dat is vanavond. vandaag want dus Let's Party Disco and Dance bij de haven van Zandvoort. Dat begint om half acht. En uh, dat is voor iedereen die gewoon zin heeft om te dansen. Jong en oud ja, heel mooi. kunnen zich daar aanmelden. 10, 17 en 24 is dus de Ibiza-markt op het Badhuisplein. Ook altijd leuk. Ja, en dan uh, morgen is er Place du Tetre op de Poststraat. Dat is de kunstmarkt daar. En die begint om 11 uur s ochtends en duurt tot 5 uh, uh, uur s avonds. Met Franse muziek. Franse en muziek en allerlei bij. dingen. Je kan ook hapjes uh, zijn er ja, volgens mij. Kaas, Prover-, wijn, kleine stockbrood. proeverijtjes uh, zijn erbij, ja. Dan hebben we volgende week zaterdag de Amsterdamse avond op diverse podia in het centrum vanaf 8 uur. Ja. En 12 augustus dan is uh, Bimmerworld BMW op het circuitpark Zandvoort ook en altijd de, weer een uh, bijzondere en evenement. En de ADAC GT Masters op het circuit van Zandvoort. Goed. Bij ons is ja, uh, even MK. Imka. Imka. Mijn, mijn lieve Imka. Imka. Ja. Ook gecondoleerd. Dank je. Met het overlijden. Uh, het was een, een schok. Ja. Twee eh, mensen uit de familie. Ja, zeker een schok. Oudste broer. Ja, die nog over was. Hè. De ja. andere twee waren nog ouder. Ja. Die waren vroeger al overleden, de jaren zestig. Hoe is het met Michiel? Gaat. Gaat. Hij is heel druk. Dus ja. hij houdt zichzelf wel bezig. Oké. Okay. Maar we gaan even over de tent praten. Ja. Want daar weet jij ook alles van. Ja. Ja. Was er, ik was erbij. Ja. <laughs> Vertel, want jullie stonden maandenlang in het museum. Met alles erop en eraan. En ja. zand op de vloer en oude stoeltjes en oude kleding aan en... Mensen die werd werden verkleed uh, hoedje op en foto maken. Ja. Het, was, het was een droom van Michiel. Je ja. had vroeger een foto gekregen van de familie Zwemmer. Dat ik me goed herinner. Die hadden zo'n eerste strandtent uit de jaren 20. En die vond hij zo leuk dat wilde hij na gaan bouwen. En dat is uh, met hulp van Hans Molenaar die het frame heeft gemaakt. Is dat gelukt. Er is een mooi doek gemaakt om, het, om het te overspannen dat frame. En dat werd vroeger dan gebruikt om iedere dag weer opnieuw af te breken s'avonds en dus s'morgs weer op te zetten. En je kon hem op, je kan het verleemd optillen en dan kan hem tegen de wind weer in uh, of meedraaien. Dat je in ieder geval goed zit als je binnen zit. Dat is heel makkelijk. Ongelooflijk. Want dan, zo ging dat vroeger. Je ja, had geen vaste strook. Oh, wordt, uh... Marcel, die komt nu met een borreltje aan. Ik, het is een korenwijntje. Die krijgen wij nu gepresenteerd. Wij zitten bij uh, Aanzeestrandclub 12. Waar dus de rokerij ook plaatsvindt. Dus vooraf krijgen we nu een leerlijk uh, borreltje van, uh, van Marcel. Nou, we gaan Heerlijk. Op, op je gezondheid. Cheers. Cheers. Op het strand. Cheers. We strand. Even. We gaan. Strand. Oh. Ja, dat is morgen goed. <laughs> Nou, wij gaan verder, want zo ging dat vroeger ook natuurlijk. Ja, dat ging de... dit dag... hebben wij eigenlijk helemaal niet nodig. Nee. Maar goed, <laughs> we gaan toch weer terug naar de 20e, 30 jaren. Want zo oud waren die tenten toen, althans die tijd waar dit soort ja, tenten Ja, het, de... het is in 1908 is dit, uh, eigenlijk dit stukje geboren. Want je had die, uh, die, die, die, die koetsen die het water inreden. En dan was er heel mooi weer. En dan was het heel druk toen eenmaal de, de trein hier aankwam uit Amsterdam. En dan zaten mensen te wachten en dan zaten ze in de volle zon. En dan op een gegeven moment werd er zo'n frame neergezet. En toen had er iemand aan de burgemeester gevraagd: van, mag ik koffie schenken aan die mensen? En zo is de eerste stroomtint begonnen. En die koffie was wat anders vroeger dan nu. Ja, ook. Ja. ja. Het prut onderin. Ja, ja. Prut -prut. Met een hamer kapotgeslagen volgens mij nog. En dan ja. dan de, een peculator Ik heb het in Polen uh, in de begin jaren negentig nog meegemaakt dat ik het zo kreeg. Met een hamer werden uh, de bonen kapotgeslagen. En dat ging dan in een glas. En dan kokelt water erop en dan moest je het laten zakken. Nou, Wat ik zo leuk vind. Jullie hebben ook een hele voorraad van de oudheid in die tent nu weer teruggebracht. Ja. Uh, dat is een flashoes, hele speurtocht geweest. De flesjes ja. van vroeger, met ja. kogelflesjes. Uh, ja, zijn dat de dingen de die gedoneerd zijn door mensen? Hebben jullie echt nee, moeten. Nee, Michiel, moeten... Michiel heeft het echt zelf uh, allemaal opgeduikeld. Ja. Dus we zijn samen op pad gegaan als hij weer wat had gevonden. We dus zijn het hele land doorgegaan, naar Friesland, naar Limburg, naar Brabant. Is die dan op, op, op rommelmarkten geweest om daar te kijken? Of uh, ja, maar hij, daar dan hij, hij, hij keek ook uh, bijvoorbeeld marktplaatsen, werden ook antieke dingen aangeboden. Okay. Dus we hebben ook flessen spuitwater, die zijn ook van familie Brokmeijer geweest. Ja, ja, ja. ja. Nou, ja en is ook Zandvoort, ja. ja. En ook, er staat op één, zo'n kogelflesje, staat ook een stickertje: Brokmeijer. Ja. Dus die is hier in het dorp omrijs. Ja. Alle oude namen komen weer terug, ja. of zijn, zijn weer terug. Ja, Michiel heeft een methode gevonden om ze te vullen. Dus er uh, zit er echt drinken in. Nou, leuk heel hè? Ja. Als je dat ja. gezicht ziet, de echte, de zand voor het weer terug te hebben geschiedenis. Ja. ja, ik vind het zelf ook heel nostalgisch. Want het geeft toch wel ik vind meer jeugigheid dan al die moderne dingen die er nu op het strand zijn. Ja. Het is, uh, dus jij staat nu hier in de tent ja. de boel te verkopen, althans uit te leggen en dergelijke. Ja, sowieso. is niet ja. te kopen. Nee, van, nee. Hij, hij schenkt een glaasje oranje met ijswater. Dus uh, dat is dan lekker. <lacht> ik ik, ik dan kan dan een oproep op. doen aan uh, de pensioenhouders en de mensen met een uh, verhuren die gasten uit uh, Duitsland en uit Nederland hebben hier. Van joh stuur je gasten hier ja. naartoe. Want hier Morgen, staat ze. Hij ook nog, ja. Morgen staat hij ook nog. Stuur de mensen naar Aanzeestrand Club 12. Van daar staat de tent. En dan kunnen ze zich ja. omkleden, foto's maken. Hoe mooi ja, hier is Hier binnen ligt, ligt de kleding. We hebben hoeden, we hebben jurken, rokken, bloesjes, Van alles. Uh, ook een ja, die die thuis. Maar, maar, maar voor de oorlog moest je in driedelig blauw, zwart hier over het strand lopen. Vloed ja. op en vest. en, ja, vandaar, en ja. Ik ga me zo meteen verkleden. Want ik moet in volle naad. Ja, en dat het deze warmte... Ja, erg hè? Oh. Wanneer, ga al in de, de schaduw en in de wind. Wanneer zijn mensen zeg maar, begonnen om in badkleding het water in te gaan? Ik denk dat dat zo rond de eeuwwisseling heel voorzichtig begon met die... Nee, nee, nee later, 19 jaar... Nee, in 1908 was ze dat ze dus uit die koets kwamen. Hè? Ja, dus, uh, dan hadden ze ook al wat. ze zien, hoor. Nee, ja. daarom. Dus maar toen waren het, gingen ze wel al minder gekleed het water in. Ja, ja de dan de ze gingen ze in ondergoed. Je uh, had uh, een badpak van nek tot over je knieën. Ja. Ja. Dat was heel spectaculair. Je mocht niet gezien worden. <laughs> dat was net zeg maar net zo spectaculair als later Topless. Ja. Maar dat was in de 60 en, 70 70's. Ja, dagen. ik weet nog wel dat het hier gebeurde op het strand. Ze begonnen met bekeuringen Schonder. uitdelen. Schonder. Ze begonnen met bekeuringen <laughs> uitdelen. Maar op een gegeven ogenblik gingen al die bovenstukjes uit. En er was geen houden meer aan. En toen was het klaar. Ja, toen hebben ze ja. het maar opgegeven. In uh, ja, het... het begin van de jaren 80 is het ook de hele tijd nog in swing geweest. En daarna ja. was het afgelopen. Het steeds ja. minder. En nu ja. zie je het eigenlijk nog amper. Bijna. Dus, maar uh, het Naakstrand. Die mensen vinden het ook leuk om hier gefotografeerd te worden. Denk zon, ik wel. kleding. <laughs> Er <hijen> zal Michiel toestemming moeten geven. <laughs> of hij moet met die hele tent naar het Naakstrand gaan... en hem ja. daarop zetten. Oh, dus dat zou je ook leuk vinden. <hijen> <Ja, wel. hijen> Imbra, ik, vind ik vind het leuk je weer gezien te hebben. Ja. We hebben samen zo vaak gespeeld. Ja, zeker. De... Nee, ik weet nog uh, uh, bij het stuk Neeschat nu niet... Dat jij de bondverkoper was. En dat je een bri half brilletje, begin jaren tachtig... Had je een half brilletje geleend van iemand? Zo'n leesbrilletje, dat was toen nog niet zomaar te koop. We hebben het nu over de toneelvereniging mm -hmm. Hildring ja. ja. En hij kijkt me aan en hij moest me uitleggen... Dat de netsjas die ik heb eigenlijk konijn was. En hij kijkt me door dat brilletje zo aan... En er schiet één glas zo publiek in. Echt waar? Ja, echt waar. Ik heb me maar omgedraaid. Ja, dat gebeurt natuurlijk regelmatig bij die toneelverenigingen. Dat ja, mensen ik, zich ik, de, het lachen ik, moeten inhouden, omdat er weer dingen gebeuren die ik, eigenlijk niet in het script ik, ik, staan. Was, ik het ja. een probleemgeval. <laughs> ik hield me nooit aan een tekst. Als ik het naar mijn zin had, dan werd het stuk, een stuk meteen een hoogje ja Het was, was een, ontzettend leuk. Ja, het ja. was ook een leuke tijd. Ja. Maar dit, hier halen we ook de, met de tent halen we ook de tijd een beetje terug. Ja, ja. ja Maar goed, vandaag staat hij weer, hij staat er morgen oh, ja. ook nog. Ja. En um, als het weer nou mooi blijft, zou hij dan misschien nog langer kunnen staan? Of is dat uh, niet ik, weet niet, ik denk niet dat dat haalbaar is. Want Michiel die heeft natuurlijk het overlijden van zijn broer en zijn schoonzus. Ja, en hij moet verhuizen, dus hij heeft het ontzettend druk. Hij heeft veel te doen. Ja. Ja, okay. nou, maar goed. ik denk misschien voor volgend jaar, als dit weer wordt georganiseerd, dat hij misschien dan wel langer blijft. Als het weer dus ook zo mooi blijft als nu. Want ja, het is wel uitzonderlijk natuurlijk. Het is heel uitzonderlijk Ja, is, niet, dus er is hier nog een drommel aan tafel hoor, die weet alles. Ja, ja, ja Daarom. <laughs> zo is Dank het. voor jullie komst. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Wij gaan afsluiten. Wij uh, gaan afsluiten. Ja, we hebben eigenlijk uh, nog een beetje tijd over. Uh, dat we nou, we kunnen in ieder geval gaan we de techniek bedanken. Oh, ja. Leon van S. Leon, hoor je me? Ja, hij hoort me. Bedankt dat alles zo mooi en opgezet was hier. Het was uh, weer fantastisch. Goed werk. Wij uh, bedanken Gert van Kuik en uh, de eindredactie Ger Rutte. Die ook voor het water en de koffie zorgde. Geweldig. Ja. Irene. Pieter Jouwstra. Fijn dat we er weer waren. als. In de jaren zonder gips. Ja, ik heb een heel raar wit beentje. Een wit pootje heeft ja, ze gehaald. de nou ja, wit... gips is er gisteren afgehaald. Ja. Dus ze kan nu weer lopen. Oké, okay. wat ik nog wel even wil zeggen is uh, dat uh, uiteraard, uh, er uiteraard nog steeds uh, mensen zijn bezig met de rokerij. Dus uh, vanaf twee uur kan men dat komen proeven hier uh, bij uh, Aanzeestrand Club 12. Wat er ook vanmiddag is, dat zijn de wapenzangers die komen zingen. Daar mag ik ook mee zingen, vind ik heerlijk. Uh, die komen volgens mij om een uur of vier, als ik me niet vergis. Hè. Rond vier uur zijn de wapenzangers hier. Nou, de mensen die hier... En de bemanning van de KNRM loopt hier ook rond. Die loopt hier ook rond. Maar ja, weet je, het is een beetje een mix van allerlei mensen... die uh, van alles met Zandvoort te maken hebben. Zandvoort zonder elkaar... De laatste keer dat we de haringproeverij hier wa hadden, waren de wapenzangers hier ook. En het was in het begin even rustig, maar later werd het erg gezellig en erg druk. Dus wil je komen luisteren bij Aan Zee Club 12? Dan hebben we vanmiddag ontzettend veel leuke dingen te doen. Dus kom gezellig hier naartoe. Oh, mijn ja, Pieter. En... Pieter gooit nu zijn jenevertje bij mij in het glaasje. Ja. Hoezo, Pieter? Nou, dat is goed voor je. Ja. <laughs> nou, verder zit de Engel Lever hier met de genauen oh, ja. en de nette vrouw, eh, Mevrouw Lever heeft prachtige schelpen beschilderd. Ja, hele kleine en, schelpen, daar heeft ze dus gewoon een bootje op kunnen schilderen. Verder, Waanzinnig knap. Verder zie ik eh, een bomschuit ja. eh, die het op tafel staat. En, hoe, heet je, hoe heet je ook weer uh, eh, Engel? Het, Engel uh... nou, en die geeft instructies voor de bomschuitenclub en voor zichzelf. Kortom, het is een Zandvoorts feestje hier. Ja, je moet hier Zo echt kunnen we dat over. wel zeggen. Dat Kom er gewoon naartoe. Uh, volgende week, of aanstaande donderdag tussen 8 en 10 uur... is de herhaling van deze uitzending. Ga daarvoor naar www.zfmzandvoort.nl aan elkaar geschreven. Vul dan de datum en de tijd in. Let op, één uurtje later invullen. En je kunt het programma helemaal terugluisteren. En als je het gewoon wilt ter terugluisteren... dan ga je naar kanaal 40 van de lokale televisie. En dan begint het om 8 uur en het duurt tot 10 uur. Heel goed. Is ook om terug te luisteren. Dankjewel Pieter. We zitten er weer op. We zit er weer op. We zijn volgende week weer samen. Nee, nee, ik, nee? Ga, ik ga uh, met Vakantie. Oké. Okay. Ik ben nu een aantal... Oh, dan ben ik met Koor volgende week. Oh nee. Of met jou. Ja, met Gerrit. Maakt niks uit. geval, In... we wensen u een heel fijn weekend. Geniet van de zon. De Hij is er straks wel. Ja. We gaan naar muziek en naar het nieuws. En uh, we bedanken iedereen tot de volgende keer. Dag. Dan zwierf ik door stegen en straten, de grachten, ik ken ze van brug tot brug Overdag was een leven, nachts lag het verlaten, ik heb er gewoond en hoef niet meer terug Ik hield van die stad, ik wilde daar sterven De heemsteedse trein. In België reed ik door dorpen en steden. Ik zong er het lied van vlinder en president. Ik heb er bemind, ik heb er geleden. Ik heb ze verteld van mijn testament. Dat land, al wil ik er niet sterven, het is het decor van de liederen die ik schreef. Maar ik kan er niet wonen en zeker niet leven, dat kan ik alleen. Bij de hemel steeds